Het is zo so dat, het um, is aan ieder bekend, waarschijnlijk kind of aan jullie, dat de daad van Maharal uit Praag ook dat filmpje hebben we gezien, that that, yeah, van dat yeah. jongetje, van Maharal van Praag dus van die golem, ja, yeah? golem, ja, yeah? golem, van Praag dat, wat is de kunst, de hey, hele kunst, waarover Sprake was daar? Hij was een grote, heilige man, die Maharal van pracht, dus die, die grote raap. Wat was de hele, hoe kunnen we dat zien? Wat heeft hij gedaan? Ja? Hij probeerde als schepper te zijn, precies. Hij probeerde, hij deed, hij, hij wilde de naam, hij, niet hij wilde, het was een benauwde situatie, benarde situatie daar. Hij vroeg, hij had enorme overgave deze man. Natuurlijk was hij ook kabbalist en etc. Maar hij verzocht de schepper, en nu let op wat ik nu vertel, want nergens in de geschiedboeken kan je dat horen wat ik vertel, en niemand in de wereld kan het jou vertellen, want ik vertel niets van mezelf alles wat met mij komt, ik heb het nooit onder alle woorden kunnen brengen, het komt bij mij dan is het, zo so is het. Uh, omdat het benarde situatie was en hij wilde dat de kracht van de schepper, had hij nodig op dat moment. En geen, op geen andere manier had hij gezien dat hij tot die, de bevrijding tijdelijk in ieder geval zou kunnen dan uh, bewerkstelligen. Hij heeft gevraagd, de schepper nu aan de hand van, wij hebben het net gele geleerd. Wat? Net, wij hebben het net geleerd. De schepper Hawaia, die wordt alleen aan, aan zijn naam Adni genoemd. Ja? Dus Adonai. Maar niet Hawaia. Tot de uiteindelijke correctie. Wordt zijn naam, als het ware, uh, genoemd, die naam, welke onderhevig is, als het ware, aan de veranderingen. Natuurlijk de naam, niet de naam onderhevig aan de veranderingen is. Maar de, de reflectie door de mens. De, de wij kunnen contacten hebben, als het ware, reflecteren euh, met de naam van deze Adni. Maar niet met Hawaii. Hij kan zich niet, hij kan niet euh, genoemd worden zoals hij geschreven was. En wat deed hij de Maharal van Praag? Hij verzocht geweldig, met enorme krachten heeft hij zichzelf over, oh, oh, dat, um, overgegeven aan het hogere, met een verzoek van, als je zegt hij, manifesteer je jezelf nu een keertje, maar in jouw volledige naam van Hawaia. Hij was, hij is en hij zal zijn. Manifesteer jezelf dat. En het lacht voor hem als het ware, nou, bij wijze van spreken, Die golem die dan, heeft hij dan met vier elementen van, vier, vier basis elementen heeft hij gemaakt van vuur, water, vuur, uh, wind, water en, en, en de aarde. Heeft hij dat gemaakt, zo'n, zo als het ware, een vorm van mens, als het ware. En hij heeft daar de krachten opgebracht. Want dat zijn ook vier elementen. Hij heeft wel op aardse manier. dat goed allemaal in elkaar ge, getimmerd. Als het ware de licha het lichaam. Geleemd hem. Goed geleemd. Hij was goed geleemd. Alleen de roeg was niet erin. het geest was niet. En hij probeerde dan verband te leggen. Tussen hij als het ware tussenbij, tussen die twee. En die naam van Hawaii aanroepen in zijn eigen, in de naam zoals die Hawaïa, zal aangeroepen worden na de Gmartikon. En dat deze naam, dat deze naam staat in een diepe, in, in een zeer speciale boeken, ingeankerd, ingecodeerd, alleen maar toegewezen, kan, zeer toegewezen kan, toegang hebben tot zo'n naam, tot, deze, tot, tot de naam van de Hawaïa, die hij dan als het ware zeer nauw, zeer nauw komt op, op een bepaald moment, om die naam ook uit te spreken zoals die wordt geschreven. Want wij liggen, wij mensen, wij mensen van deze wereld begrepen niet meer, hebben geen relatie meer tussen het spreken en de kracht van het heelal. Maar het spreken heeft dezelfde kracht. Als wat de schepper had, de schepper had met de tien uitspraken de hele wereld geschapen. Zij het licht. Dat heeft hij door krachten gezegd. En de mens, die als de mens echt zijn alle krachten in zichzelf in, in overeenstemming brengt, zichzelf met de, lichte, met de krachten van de schepper, is ook in staat om zelf uit te spreken de naam van Hawaii hier op aarde. En zoals het Frankenstein of dat soort dingen, dat soort, dat soort toestanden. Er is ook een, een, een, een parodie natuurlijk over dat, maar ook natuurlijk komt idee van het idee dat het wel echt zou kunnen. En het is geweldig, ook in dat film hoe hebben we dat allemaal gemaakt. Ja? Ja. De film, iedereen heeft dat de film gezien, ja? Ja. Ja? ja? Het is ook, nou, de oude, ou, de eerste, de oude Frankenstein... Daar hebben ze een beetje komedie van gemaakt, een beetje ironie. Maar kijk nou, ironie, welke ironie was dat uiteindelijk? Ja, dat zelfs. Ja, welke ironie was dat? Yeah? Ja, dat zelfs. Ik heb er boek over Ik doe het erin toe, maar ik bedoel, ik bedoel, krachten is bedoeld. Datzelfde, welke krachten was het zelfs? En uiteindelijk heb je dan, als het ware, zijn je zoot overgezet naar zichzelf. Je zot ja, betekent, betekent krachtmatig, krachtsmatig. Natuurlijk hebben ze daar een ironie van gemaakt. Maar je heeft die als het ware van hem overgenomen. Ja, om de kracht zit altijd in je in, in zod ook. He? Qua krachten kan je het hoogste licht uh, uh, aantrekken. Door je Niet alleen door je hoofd. Hoe lager jij, hoe, van, hoe lager jij kan. Van, van de hoe lagere plaats kan je het, het de schepper aan, aanroepen. des te sterkere licht kan je ontvangen. De, de, de schepper, nee, dit moet tot je dood aan je zot komen. Dus dat moeten we gewoon leren. Stap voor stap de schepper moet je leren. Wat we leren hier. Moet, moet je dan vragen de schepper. Dat hij dat aan jou gaat laat gaat, laat ervaren. Ervaren en niet begrijpen. Begrijpen met je hoofd. Nu. is niets. Alleen dat jij moet voelen, alles wat we leren moet je voelen aan jouw tand. En aan jouw lever. En aan jouw hart. En aan jouw zon. Dat is leren. Dat is kabbal eigenlijk. Maar de hele bedoeling is dat uiteindelijk de mens in staat zou zijn om dat soort krachten als het ware met Hawaii, aan te roepen voor jezelf. Dat jij moet het zelf zijn die dat zelf doet voor jou. Voor jezelf. Niemand anders kan het voor jou doen. En right? terwijl well, de anderen, die dan, die dan rekenen op anderen. op de priester, of op, op de andere. De andere die gaat voor mij dat doen. De andere is net zo so blind als de the andere. ene like? blinde die gaat naar een and andere blinde. Die wil dat de andere blinde dat voor hem doet. De andere kan dat iets. Jij yeah, zelf. Jij yeah, en de schepper. Jij yeah, en Hawaïe. Right? Dus al die kracht in jezelf, dat kan je dat doen. De was... Dat was een situatie. Ik, ik wil niet zeggen, want we waren de Duitsers. Het was allemaal een situatie. Het was alleen dat, ja. En dat was het zo. Ja, het was gewoon nodig om dat, om dat, om dat te doen. En natuurlijk mensen, men, men weet ook niet wat, wat de reden was dat. en wat dat allemaal natuurlijk is. Natuurlijk is het niet wat zij noemen daarvan. Van... Huh? Well, Kijk, ik kan niet zeggen, kijk, moet je me niet slecht letten op de reden. Waarom en waarvoor? Hij heeft dat wel gedaan. Hij had die krachten opgebracht, opgebracht waardoor hij een bepaalde correctie teweegbracht. bracht. Daar gaat het om, begrijp je? Het zou veel allendiger kunnen zijn als hij dat niet gedaan had. Dat? Dus we weten niet hoe dat allemaal in elkaar zit. Wat heeft hij aangericht? Maar hij heeft het natuurlijk kabbalistisch iets gedaan... Natuurlijk veel mythen bestaan, wat hij heeft gedaan. Mens, niet die gestalte, niet de mens wat ze noemen, dat ze denken dat het mens van vlees en bloed zou opstaan, zoals het allemaal. Natuurlijk verbeelding spreekt tot verbeelding. Maar hij had een bepaalde lavouche, een bepaalde omhulsel, geestelijk omhulsel, had hij naar beneden gehaald, door zijn gebed. Her? Gebed was, als het ware, een ziel. En dat ziel heeft hij laten omhullen door lichamelijke, niet lichamelijke, van vlees en bloed natuurlijk. Zoals men dat, de hele primitieve massa, dat allemaal denkt natuurlijk. Maar nee, natuurlijk, zij weten niet, en hun leraren weten dat niet natuurlijk. Maar hij had door krachten omhulsel gegeven aan dat goede, aan het heilige die, die wat binnen dit omhulsel zou komen. Dat is de naam van de Hawaii. Die dan zo so, so, so, uh, dicht mogelijk, uh, approximierend de naam van de Hawaïa die hij uitsprak was. Net zo so bijna als bij de Gmarty Maar natuurlijk niet zo. So. Want als hij dan echt zo so uitspreekt, niemand kan het uitspreken, tot de uiteindelijke correctie. De naam van de Hawaïa, die qua krachten overeenkomt naar de naam van Hawaii. Daar gaat het om. Maar de hele bedoeling is dat iedere van ons moet durven, stap voor stap, komen tot zijn, tot jouw eigen krachten, waarbij jij steeds meer en meer deze naam van Hawaii steeds qua krachtmatig gaat uitspreken naar jouw krachten. Uh, als de naam van Hawaïa. En de rest, leren en praten, werken met die Hawaïa van jou. Ieder heeft zijn eigen Hawaïa. Nee, niet Hawaïa, ieder heeft zijn eigen Adni. Spreken we. En Hawaï is een niet-veranderlijk, onveranderlijk. We spreken daarover. We gaan verder. Nou, we hebben nu de letter U, uh, gehad theoretisch. En nu gaan we hem in praktijk brengen. Iedereen gaat voor zichzelf dit doet werken aan zichzelf, maar dan hebben een beetje het erover gehad. En nu de regel 20 de linker kolom, de oot, tet. Nu de letter tet. Dus de laatste negen letters nog overgebleven, die nog aan de buurt moeten komen. En we gaan naar boven. Naar de grondtekst van de zoger. De regel 5. Lamet het gimme. De ot letter Lam het gimme. 33. Paragraaf. Alat ot tet. Amra kame. Dubbele punt. Ribon alma. De ant. De De De ant. De ant. De ant. De ant. De ant. Amarla ant. De ant. De ant. De De ant. De De De De en dan bovenaan bij de zover grondtekst van de over de eerste regel de pagina 48. Eh uh, satim begoverch. Ve Zipun begoverch. Ve tzipon begoverch hadu diktiv. Mara tvkha asher 2 Goe veganis begoverr Let be hulka le almada ve ana vae le mevare de ana vae de ana vae le mevare ela ve alma dri de ati בetu דאל תוveh גניש ב governing יד אונ יד ב יד ב אונ תראי דההחלה פנ הדהו ניחתיו תву וארץ פיר שאריה פנ Vetu het Lekablech We had tit k'hada Ha het. da. Itvan. Five elin. Loreshimen. Bishvatin kadishin. Miyad na faket mikamen. We keren terug naar de vorige pagina. En om een beetje nieuw tijd te besparen. De zoger. soms doe ik dat en soms nu gaan we direct van beneden beneden links gaan we direct uh, aan de slag bij de vertaling van de vertaling van de afslag. Dus de regel 21 de linker kolom. Van de pagina Mem zain. 47. Lam het Gimmel. 33. Alat ot tet we Gomer. De letter tet is binnengekomen, enzovoort. So Dubbelpunt. Nicht na sa ot 22 tet. De letter T is binnengekomen. Punt. amrale vanaf. amrale vanaf. Zij zei voor zijn aangezicht. Dubbele punt. Ribona Olam. Meester van de wereld. Tovle van Echa. Het is goed voor, voor jou. 23. Livro vi et Olam. ulam. Om door mij de wereld te scheppen. Kivi ata nikra tof wa Want door mij ben jij genoemd. Goede. De goede. En de jasar rechtlijnige. Punt. Amarla. Hij zei tegen haar, dubbele punt, Lo avri wach, ed hollam, ik zal de wereld niet door jou scheppen, ki, want, 25, toveg, tofga, sorry, to weg, satum, uh, betogeg, want jouw goedheid is verborgen binnen jou. Veganus, betogeer, en is nog een ander woord voor, en is verstopt binnen jou. Nee, eerst verstopt binnen jou, en dan zeg hij verborgen binnen jou. Jouw ja, goedheid is verborgen binnen jou. Punt. We zesje katoef, en dat is wat geschreven staat. Maar, 26, raaftoef ga, ashertse fanteler je en dat is geschreven. Uh, in het de, Hilim, in de, in, de, in, de, in de, ja, als ik me niet vergis. er is een, bestaat zo'n zo vers, dat, dat staat geschreven, dat, hoe groot is jouw goedheid, die jij uh, verborgen he, heeft, die jij verborgen hebt, voor, voor hen die jou, die ontzag voor jou hebben. Zie hoe groot is jouw goedheid die jij verborgen had om, voor degene die ons zag voor jou hebben. Hij gaat ons uitleggen. Zie, zie wat je wat hij zegt? Niet voor hen die alles uit hun hoofd kennen. Alles, uit, alles goed hebben geleerd. Hè? Maar zij die ons zag voor, voor hem hebben. Kijk nou wat hij wat vertelt ons. 26. We geven aan Shah Tove, 27 Ganoes bij En aangezien het goede is in jou, is in jou uh, verstopt of verborgen, Haré een Bo, Helek daarom is er daar geen deel aan in onze wereld. Als het goede goed heet, je kan niet jezelf manifesteren door goedheid. En wat, wat, wat gaat de schepper uh, scheppen? De wereld, ja? deze wereld, de zeer en pin en goed Dat is deze wereld. En als jouw goed heet, als jij, jij jouw goedheid naar jouw eigenschappen niet kan laten gelden in deze wereld, dan, hoe kan ik jou, door jou de wereld scheppen? Tijdelijk? Als iemand zegt, ik ben zo goed, ik zo goed, maar die, die, die laat niet zien dat hij goed is. of bedoel, laat niet uh, goede daden, zonder goede daden. Hij zegt, ja, ik ben, uh, of, of die misschien wel goede, goed is, maar hij, hij laat het niet zien door zijn goede daden. Dan kan je voor hem toch niet hem een functie geven waarbij hij moet zijn goedheid manifesteren. Ja of ja? Dus wat hij ook hij zegt tegen haar ook, dat jou, aangezien jouw goedheid is, ver, is verborgen binnen jou, zegt hij, haar één boog, ze daarom is geen deel eraan van jouw goedheid in deze wereld. welke wereld ik wil scheppen, dan kan ik door jouw goedheid, kan ik niet de wereld scheppen. Want ik wilde de, de wereld scheppen waarbij overduidelijk over, over wordt dat de wereld is geschapen door het goede en niet iets dat het goede is verborgen. Helaas, punt 28 nadat de punt. We oorden en bovendien, nu 29, zet u weg. Ganus betoveeg, betocheg, en aangezien jouw goedheid is verborgen binnen jou, Yid worden de, de poorten van de zaal uh, ingedrukt. Oké, okay, we zullen zien wat dit allemaal is. Hij zal ons vertellen dat. De poorten van de zaal worden als het ware Ingedrukt, inge Als je dat iets naar in, de, in de aarde stopt. Opdrukt. En dat komt in de aarde. Zeg je indrukt, ingedrukt? Oké, okay. zoiets. Maar We zetten katoe. En dat is wat geschreven staat. De volgende pagina, 48. De rechterkolom. De eerste regel. Kivuwe arets. Saarreha. De. Zeg je dat? De poorten, haar poorten, werden ingedrukt in de aarde. Dus iets, dat is iets te kort, ja? Als, als de poorten boven, boven op de aarde staan, over de, ja, boven over de overplakte van de, over de aarde staan, dan kan je ze gebruiken, kan je binnenkomen. Maar als de poorten zijn, let's stel, stel jezelf voor... Dat de, de poorten zijn halverwege uh, in de aarde inge, ingezakt. Dan kan je niet binnenkomen. Zet. Dus het is dan een mankement als het ware. Eén na de, de punt. Orden, en bovendien en nog meer. Hij telt waarop. Wat, wat, wat zeg maar nadelige momenten van haar eigenschap. Kie want de letter het, eh, knekdech, is tegenover jou, is een tegenligger van jou. Twee, hier ook staat geweldige dingen. Twee, hoe ticha, je dit hebben, ja gaat. En wanneer jullie samen worden verbonden, het en het, en die staan naast elkaar. Ja, weet je, jenna het, dan wordt het het. Het get is de zond, is zonde. Het woord voor zonde is get. Dus, uh, alleen hier staat een he. he. Dat is dan een fout bij het scannen. Dus maak dan van die he. Maak, trek dan door dat linker pootje helemaal dat tegen, de dakje, tegen het dakje op. Dat het woord het get. Letter get moet het zijn. En eh, Niet een he. Dus wat zegt hij tegen haar? En wanneer jullie worden... Iedereen ziet het? Ja, dus verbind die letter H letter e met de letter, sorry, linker linkerpoot daarvan. Verbind met het dak. So met het dak, zo so noemen we dat. Met de balk, die horizontale balk. En wanneer jullie met elkaar verbonden worden, Tet en Get. Uh, Tjuyana Get, dan wordt het het woord Get. Het woord is kracht. En als er dit dan het en het is zonde, dan wordt het zonde. De heino het. Dat wil zeggen, zonde. Drie. Waar ik ken. Lo ni shramuot iot elu shvatim vier Hakadoshim. Let op wat je zegt. En daarom worden deze woorden, deze letters, de letters het en de letters het en de letter het. Niet ingeschreven in de heilige in de namen van de stammen van Volk Israël. Vind je die, die van die heilige stammen wordt niet ingeschreven deze twee letters. Dus in die, van die twaalf zonen van Jacob kan je, kan je alle letters vinden, maar die twee niet. Zie je dat? De letters het en de letters st kan je niet. Vinden, terugvinden in de namen van de, de stammen, st de st stamhoofden, of ze zeggen het, maar, de zonen van Jacob. Omdat dit heeft te maken met zonde. En zij moesten heilige uh, krachten opbrengen. Miyat, Yats A, direct vanaf, direct vertrok zij van hem. Dus de letter T direct vertrok van hem. We proberen nog verder gaan. Het is geweldige uitleg wat hij ons vertelt. Zeg wanneer maar we moeten pauze, pauzeren. Koffie is nog niet klaar. Vijf. We gaan verder. Let op. Bijur had waarin. Uitleg van woorden. HATET hier je zoot, PIN Geweldige dingen heeft ons verteld, ook hier. Ook dat kon ik absoluut niet nergens vinden, en niemand kon mij antwoord geven. Let op, wie zegt Want de letter T, zegt hij, is Jezot van Zerenpien. Oké. Okay. Zes, Mifjenaat Pnimiuto, van de kant van zijn innerlijke, het inwendige kant, is de letter Jezot. Kom, let op, straks komt het alles op zijn reet. Dus the letter you uh tet is the negen the letter, yeah? 9. And the late 9 is overeenkop met je souht, yeah, you thought it is the negende the spera. Maar 9 is, we hebben geleerd dat het binnen was. Binaal van zeran pin. Ja? Yeah? 22 letters. Als je neemt 22 letters. Dan heb je yeah? dan van zier aan pin. Neem je 22 letters, ja? Dan heb je dan de tijd is dan de is. Bina van ze... In, in, Zeggen je dat... Jesod van... Sorry. Jesod van Bina. Oké? Maar niet? Oké. Okay. Maar wat hij ons vertelt? Dat de letter T is dan de inwendige... In, dat is dan... Ze, is dan Jesod van ze pin van, van, van de kant van ze inwendige kant. Want wij we weten dat Jesod is Tzadi. Ja? Tzadi. Zadje is negendag. Klopt het wel. Maar binnen hem is negen. Dat is altijd wat ho, hoger is. Is binnen. Kan je wel zeggen dat binnen is. Hoger. Je kan zeggen hoger, lager. je kan zeggen innerlijk, uiterlijk. is hetzelfde. Hey. Wat zegt ons? Dat de letter T. De negende letter. is De le negende letter van het alfabet. Is... Uh, je soort van zerenpien, maar van het aspect van het inwendige. inwendige. Dus binnen die zerenpien bestaat nog je soort, inwendig je We hebben daarover weinig gesproken. Maar we moeten zo zien dat alles wat, alles wat in het heilige is, heeft, bestaat altijd uit twee. In, inwendige en uitwendige. Ja? Elke sfera heet ook inwendige en uitwendige. Okay? Kilim, altijd kilim ook, dat inwendig, uitwendig. Wat inwendig is, is dieper, is, is, is, is, is, is fijner dan wat uitwendig is. Punt 6, na de punt. Ki ha oh, hier geeft je ons geweldig uitleg. Ki de letter tsadi. Hier, cheat, lefginaat, zeven, otijo, de zeerend pin. Want de letter tzadi is de negende. Is de negende. Uh, in het in aspect van de letters van zeerend pin. Ja? Dus qua letters van zeerend pin is tzadi de negende. Dat weten wij. Want de eerste van zeerend pin is Jod. Ja, enzovoort, so kaf is dan de kochma, et cetera, et cetera. Uh, Shehu ha im hanukwa oh, kijk nou die zegt ons. De Tzadi, wat Tzadi is dan van zijn rampin, van zijn als het ware van zijn uiterlijke kant, van zijn echte kant van wat hij is. Zijn innerlijke kant is de letter Tet. Zie je, Zijn innerlijke kant is de letter Tet van Zeran Pin. Pin heeft te maken met negen. Ja, negen is Dus binnen Zeran is de letter Tet. Zijn eigen kwaliteit is Tzadi. En met Tzadi, via Tzadi, maakt hij Zivuk met Nukwa. Yeah? Dus, zie je wat? Voor hemzelf, zijn ziel is negen, is tet. Alles heeft zijn ziel en lichaam. Alles wat bestaat, heeft ziel en lichaam. Heeft beinnerlijke en uiterlijke. Dus het innerlijke gedeelte van zeer is tet, is, is negen. Maar hij zelf is Tsadi. En altijd een hogere doet ziwuk samen, hoe zeg ik dat, Contact hebben met elkaar. Hoe zeg je dat? Uh, Samenvloeiing met elkaar. Door zijn uiterlijke. Dus, Zerenpien. Als Tzadi. doet komt in relatie met Nukwa. Door zijn eigenschap als Tzadi. En niet door eigenschap van de, de innerlijke eigenschap van tet, Eindelijk? Als dus niet door zijn innerlijke, niet door zijn wat in, in hem zit, zijn innerlijke. ik begrijp het een beetje? Dus in zijn zerenpin heeft innerlijke kant en uiterlijke kant. Innerlijke kant is of innerlijke kant en wat hij zelf is, of zijn lichaam. Lichaam is cadi van zerenpin. En zijn innerlijke kant, wat zijn ziel is, wat van boven komt, van de pinna komt, is dit. Tzadi is 90 en Tet is negen, dezelfde eigenschappen. Eigenlijk Tzadi, dus negen en negentig. dezelfde eigenschappen. Alleen de innerlijke is die negen, Tet, en uiterlijke is die 90. Dat hij zegt ons nu dat Shehu is de weg, Im hanukva besodat Tzadi, dat zeer en pien die komt in contact met die Nukwa, met de vrouwelijke, met zij in de hoedanigheid van Tzadik, met, de, met zijn eigenschap van de letter Tzadik. We hebben ook gezien, ja? Tzadik van uh, boven Jut, en daaronder is die Nun. We we mannelijk vrouwelijk. Punt. Kanal, zoals boven gezegd werd. Awal hatet, let op, wawal hatet, hiet die Schiit, Leotiot 9 binade Zerantin. Maar zegt hij, de letter T is de negende van, van de letters van de bina van Zerantin. Ja of niet. Van 1 tot 9 is bina van Zerantin. Ja of niet. Van 1 to, tot 9 of, to, of tot tet is van 11 tot T is bina van Zerantin. Van Jut tot Zadi is Zeranpin van Zeranpin. Dus het lichaam van Zeranpin. Eigenlijk? Dat, dat zegt u zeg ons ook. Dat de, tet, de letter T is dan de negende van de, uh, de letters van de Bina van Zeranpin. is wel Zeranpin, maar Bina van Zeranpin. Wat is dan het verschil? Bina van Zeranpin, de negende van de Bina van Zeranpin. En de negende van serampien van serampien. Natuurlijk dat de binnen van serampien is de ziel voor de serampien van serampien. Wat be, binnen is, wat innerlijker is, is de ziel voor datgene van uiterlijke is. Like, die Gewoon die verhoudingen moeten we gewoon. En dat is niet moeilijk. Alleen stap voor stap die geestelijke uh, eigenschappen van hoger, lager, dieper. Dat wordt in ons gevormd door het leren. Dus die jezoot van de bina is de innerlijke, is de ziel van de jezoot van Zeran Pien. Dat is wat ik wilde zeggen. En en Pien, die komt in de relatie, die maakt een copulatie met de Noekwa, ja, met de vrouwelijke, waarmee. Niet met de je van de bina van hem, maar van de je soort van hemzelf, van je soort van Zeran Ja of niet? Dat wil je ons zeggen. Dus serampin Pin is door zijn. Dat is. Negen na de eerste punt. We hier, Pnimiut, je soort Pin. Ja, en die, de negende letter van de bina van zeer is het inwendige van je soort van zeer natuurlijk je soort van zeer is 90 en yeah? is de is de en en je soort van de bina is 9 en alles wat hoger is, is is innerlijke we hoe tien niks oh en nu komen we tot de essentie en die jesot van die bina, dus die tet, dat heet het goede. Dus niet de zeeranpin zeer, zelf heet het goede, tzadi is het goede. Maar die letter tet, wat is zielvorm, de zielvorm van die, die zeeranpin, dat heet het goede. En hij gaat ons nu geweldige dingen vertellen, wat, ik, wat echt speciaal is. Teg, besodakat en dat is dus, dat heet de goede. Ja, duidelijk, goede is je soort van de bina van Zeranpin. Dus de innerlijke, het innerlijke gedeelte van Zeranpin. Ja. van dat is dan die die tof. Het goede. besoda het tof in het geheim van het, van het wat geschreven staat. Amru tzadik ki tof. Zij zeiden, men zegt, tzadik de tzadik is tof. Ja, tzadik, de rechtvaardige, is het goede. Betekend in de rechtvaardige, binnen de rechtvaardige, zit het goede. En in principe, dat, wat is, waarom nu zien we ook een beetje in, uh, hoe dat in elkaar zit. Wie is rechtvaardige? Waar ja. <coughs> het goede huh? in zit. Waar het goede in zit, oké. Okay. Maar nu oké, okay, heel goed. But uh, well, can we see that? Technically, I not mean kabbalistically. That Tzadik, the right is Tzadik, that is the name. The name, Hebraeus name is Tzadik. And Tzadik is the is van of Tzadik. It is 90, yeah or And bene the Tzadik is the letter T. Yeah? That is then the Yesod van the Bina. Die dan de ziel vormt van de, de tzaddik. Dus de ziel van de tzaddik is goed. Dus binnen de ziel van de rechtvaardige zit het goede. Zie dat? Het zijn niet alleen maar woorden. Dat is allemaal opgebouwd vanuit de letters. Allemaal van de kabbalah. Alles. Want de kabbalah is de schepper zelf. De schepper zelf is de. Wat wij leren is de schepper zelf. Dus Jesuits zit ook in je hoofd. Welke well, okay, so. Jesuits? Jezus zit overal. Je bestaat van het hoofd, natuurlijk. Je hebt goed gezegd. en goed, van het hoofd, als het ware, is dat, dat is dan de soort van de Bina. Maar dan het hoofd van wie? hoofd van Zerenpien. Zerenpien heeft hoofd ja bovenlichaam en onderlichaam. Ja, ja, Dan ze zelf is binnen beenen, ja, zein, zein, zein okay. Okay. Mar, the so, de zijn zijn lichaam. Oké, maar dat is wat je al wat een beetje dat ziet zo. De regel eh uh, 11 Uvigioto Uvigioto nishamata is isot en aangezien die letter T of dat beginletter begin is van het woord to goede, is ziel van je Want dat is binnen de zoon van Zeevanpien zich bevindt, binnen de zadi. scheen bo twaalf schumach is alle klipot. Dat er is in hem in die binnenste, binnenste stuk, in die binnenste zoon, is er geen aanzuiging van klipot. Eigenlijk geen aanzuiging van klippot, altijd waar klippot worden aangezogen van boven, van buitenkant, en in de ziel van de in de ziel van die, van Zerenpien worden niet aangezogen de klippot. Ja, Al ken daarom, daarna had het daarom uh, argumenteerde die tet de letter tet, daarom zei die letter tet van, tegen de schepper. Dat de wereld door haar geschapen zou moeten worden. Tijdelijk, iedereen ziet het. Die letter T, dat soort van de Bina inwendig de gedeelte van de van Zeranpin is. Zij is binnen de je soort van de Zadi is. Dan binnen hem kan Bina, dat is Bina. Daar, daar, geen, daar is geen aanzuiging van onreine krachten. Is. Daarom dacht zij, ah, in mijn kunnen geen, aan mij kunnen geen onreine krachten aangezogen worden. Daarom dacht zij dat door haar de wereld geschapen kon worden. Duidelijk. En nu vertel je ons wat speciaals, Veertien. We en dat is wat geschreven staat, of wat hij zegt tegen haar. De ha, toe weg, satim, begove weg, dat is schapper zegt tegen haar, dus die bina, zegt de haar. Uh, die zegt tegen haar, dat zie je hier dat jouw goedheid is verstopt binnen jou witte en uh, is ook een vorm van, van verborgen is. Vijftien, begoed, binnen jou, zegt de haar, begoede so enzovoort. En die gaat ons uitleggen, wat wat, wat het allemaal is. Dubbele punt. Hoe zoat, masher, zie, razal. Hier is geweldig wat hij ons vertelt. Let op. En Dat is het geheim van datgene wat de wijzen plachten te zeggen. Zestien. Haor shebara bayom rishon. Het licht dat geschapen werd, dat de heilige gezegend is, hey, de schepper dus, geschapen had op de eerste dag. Zes dagen waren, ja, zeven dagen. Dus in de eerste dag werd een licht geschapen. En ik kon het nooit begrijpen wat voor licht is wat, en nu vertelde ons. Dus dat licht wat op de eerste dag geschapen werd, van de, in de scheppingsdaad, Adam zove, zeventien, bo misofa olamwa at voor de mens, ziet in hem, dus de mens, de eerste Adam, Adam kon zien in hem uh, van een uiteinde van de wereld tot de andere, dus hij kon door die licht, door dat licht alles kunnen zien, de hele schepping kon hij zien, hoe dat allemaal zich uh, gestructureerd werd, etc. Alle goede kon hij zien. Uh, ke wand Kadosh dosh borugo bador, eh, bador amabul aangezien de schepper keek naar de generatie van zondvloed de schepper wist natuurlijk kon zien vooruit vooruit kon zien de schepper keek bij het scheppen van de wereld bij de, de eerste dag kon hij scheker naar vooruit kijken, dat er generatie, zou komen van zondvloed ja, die uh, verdraaide hun wegen, hoe Haflaga en de, de generatie van de verdeling, dus de generatie van de babeltoren, dat die verdeeld werden, al die werden verspreid, 19, en hij zag, de schepper, dat hun daden uh, zullen uh, beschadigd worden, dus dat zij zullen schade brengen aan, met hun, da aan hun daden. Amad, we gaan zo, stond hij op en verstopte hij en verborg hij dat licht. Dus dat licht heeft hij verborgen. Dat wat op de eerste dag, uh, de, het licht wat geschap, waar, waar de, wat op de eerste dag uh, was, heeft de schepper verborgen. Wat voor licht was het verborgen? Nou vraag nou iemand. iemand nou vraag iemand, jij bent... Vraag iemand, niemand zal je antwoord geven. Wat voor licht was dat? En wie hier lezen wij en begrepen wij we erover? Dus het licht dat op de eerste dag werd geschapen door de schepper werd verborgen. We goelen twintig, dat hebben ze gezegd, de wijzen dachten te zeggen. Ja, dat is wat ze hadden. Le Tadjikim, Le dat werd verborgen, staat ook geschreven dat dit licht werd op de eerste, dat op de eerste dag werd ge, geschapen, dit licht werd verborgen voor de tzadikim, dus voor de rechtvaardige, voor de, eh, voor de toekomstige wereld. Voor, ja, voor de toekomstige wereld. Wat het allemaal is, maar nu zien we wat het allemaal is. Voor de toekomstige tzadikim. La tzadikim la ti voor de toekomstige, voor de komende, voor de komende tijd dat geschreven staat 21 want dat geschreven staat in de scheppingsdaad en de Elohim zag het licht dat het goed was en dat het goed is wat is goed? tof is goed dus wij zien nu parallel wat is dan goed tof is, is de letter T. Hij zag dat het goed, goed licht was. Dat is dan wat wij noemen. Dat je soort van de bina. En hij zag dat de, de generatie Zullen dat allemaal. Voor zichzelf ontvangen. Zullen kapot maken hun, hun, hun daden. Zullen bederven. Uh, verderven in verderven verderf zou komen. Dan. We een tof. En Hij zegt dat de tof en geen goede is. Dan zade er is geen goede dan rechtvaardige. Waarom is het Nu weten we. Want in het goede zit in het tzadik, Rechtvaardige is cadiq. Ja, is, is, is soort van zeer van pin. En in hem zit goede. De letter T. Zoals je ons geleg. Amru, schenemar, zoals gezegd is. Amru, cadiq, kitov. Zei zeiden dat tzadik is goed. 23. Pirouche uitleg kievan, Sheraa, Hakadosh Shara Hu, Kalu 24 maart vierendvijfde maatseim, aangezien de schepper zag dat de boosdoeners zullen hun daden verderven, zullen zullen hun daden zullen hun daden uh, verdraaien, uh, slecht, slechte, slechte daden zullen doen. Weet nu waarvoor hij zei, en dat zij zouden aan dat licht, van dat primaire licht, primaire licht is mooi, primair, aan dat primaire licht van de eerste dag, dat zij dat licht zouden aanwenden voor de onreine krachten. Hij zag wel dat anderen zouden, zouden willen dat misbruiken, dat licht. 25. Lachen, ganzo, dat zadikin. Ganze. Dus, lachen, ganzo, wat Daarom heeft hij hem verborgen in de zadik. Ja, in de zadik. En zadik is ook uh, de letter zadik, zeer en pin. Moeten we zien. Niet kijken naar de mensen. Het is absoluut uh, niet wat wij, Hij zegt geen woord over mens. Over de zadik, dus zadik, zeer en pin. Daarom heeft hij hem verborgen in de zadik. Welke zadik is dat? je Jezod van Zerenpien. Hij heeft hem verborgen in Jezod van Zerenpien, van de wereld, dat ze Met met Hij heeft hem verborgen in Zadik en Zedek. Zadik is, we hebben geleerd, is Jezod van Zerenpien. En Zedek is dan die, die uh, uh, that the Nukwa. Net zoals dat nu, tzadik hebben gezien. Jood. Jeugd boven en on the onderaan. Dus heeft hem verborgen, dat ligt in de tzadik en in de tzadik. Let op wat je zegt: Heilionim, de Abba Van de Abba we ima, van de moeder en de vader. Dus van de Bina, heeft hem verstopt. In de Bina, sorry, in de yesodot in de Jesod van de Abba en de van de ima. Tijdelijk? Kijk, moeten we zo zien. Het is niet moeilijk. Alleen letten erop. Alleen spelen daarmee. Zal je dat allemaal goddelijke familie zien. Geweldig hoe dat allemaal zich afspeelt. Er is een, een, een hogere en een lagere wereld. Hogere, dat we noemen dat Abba we In ieder geval, ja? Uh, bina. En die hebben ook mannelijk en vrouwelijk. Hij heeft ook. Abba heeft. Jinsfirot, ja? En hij heeft ook Jezus. Abba. En Ima heeft ook een dienstverod en heeft ook Jesod. Ja? En contact met elkaar is altijd via Jesod. Ja? Ook op you know, aarde weten we dat het zo so is. Ja? Dus via Jesod. Ja? Dan heeft hij dat licht verborgen, dat primaire licht op de eerste dag, heeft hij verborgen in de Jesod van Abba en de van Ima. Want die zijn ook, die zijn ook, tzedikim, die zijn ook Rechtvaardige, want ook Abba is ook zadik, ced, Jesot. Alleen niet van Zeran maar alleen van Bina. Bina is ook Tzadik, dus de, de negende sfera is zadik is de rechtvaardige. Jesot überhaupt is rechtvaardig. Wie komt tot Jesot, wie komt tot zijn Jesot, steeds moet je tot Jesot komen in elke tien sferot, Dan ben je rechtvaardig, dan is het, kan je dat het licht ervaren in ieder geval. Dat uh, het, het hoogste ervaren licht, toch ervaren, dus nogmaals: hij zegt dat dat licht uh, het goede werd verstopt. De schepper heeft hem verstopt in, verstopt in de Yesodot, in Yesod van Abba en Yesod van Iba, oké, okay. om met 26 uh, weet tzadik. De abawi ima, niem schacha, or a zeebak, ni Hij is zo de zee Oh, kijk nou wat hij nu vertelt. Ik wil nu nog niet tekenen. Misschien ga ik het wel een keertje tekenen. Maar kijk niet wat hij zegt. Gewoon met je hoofd kijken. Niet met de tekeningen. Iedereen, daarin zouden direct nu al de tekeningen optekenen. Maar ik weiger dat. Want anders ga je dan ook lekker technische tekeningen, cursus technische tekeningen doet, dat wil ik niet. Kijk, er bestaat hogere wereld en lagere wereld, ja of niet? Hogere wereld, dat is Abba Ima, ja of niet? En de lagere wereld is zeer Nou, de hogere wereld heeft ook je soort, mannelijk heeft je soort, Abba heeft je soort, en moeder, mama je, en, en Ima heeft je soort, ja? Die zijn binnen. Dan heeft de schepper, omdat de schepper zag dat, de, dat het licht Premier licht zou uh, geschonden worden, geschonden zou worden door de boosdoeners. Heeft je dat premier licht verstopt in yesod in yesod van de Abba en yesod van de Ima. En die jezod, die maken, die twee jezod, mannelijk en vrouwelijk, die maken ze ook met elkaar, on, Onophoudelijk. Oké? Okay? daar, da, daar heb je verstopt. En door die door die jesot van Abba en die jesot van Ima, dus de Bina, komt het licht, komt dat licht naar wie? Naar de lagere wereld, naar die Zeranpien, jesot van Zeranpien, die heet Zadik, onderste Zadik, en de Nukwa heet ook Tzadik. Dus dan komt via, via hen, als het ware, wat we hebben ook opgetekend een paar, paar keer geleden, we hebben opgetekend als een navel, herinner je je Navelstreng. Zo ook komt dat ook licht wat goed is, wat verstopt, de, sche, de schepper had verstopt, dat ligt in de, in de Jezot van Abba en Iba. Komt ook naar de, naar de Jezot van Ima, de Jezot van Zerampin en de van Nukwa. Dat is wat je ons vertelt. Begnis maar dat wordt, dat wordt wel gebracht naar de, naar de lagere, maar dan verborgen. Niet zoals daar bij hen is, begrijp je? Maar verborgen, niet manifesteren zichzelf in de lagere wereld, dus zeer en pin en goed maar verborgen in hen, değil? verborgen, dat wordt niet je kan het niet zien. Daarom ook in onze wereld, wie kan zien wie, wie tzadik is? Absoluut onmogelijk. In onze wereld is absoluut onmogelijk om te zien wie rechtvaardig is. Begrijp je? Natuurlijk uh, kan je zeggen, je kan naar iemand kijken die dan doet mooi, die zit daar met grote baard en met veel, met grote kop en veel vette, vette buik en die, die natuurlijk met, met prachtige uitstraling en geweldige charisma en grote aanhang dan kan je zeggen, oh deze man maar wie kan het zien? Leidelijk? Niemand kan zien de wensen van de mens niemand kan zien de correctie van de van de wensen van de mens onmogelijk, is niet gegeven aan de mens Charisma natuurlijk. Uh, hij, weet hoe, hij weet hoe met de mensen omgaan. Hij heeft warmte. Natuurlijke warmte. Hij weet wel natuurlijk. Net als een, hij doet dat met zijn kinderen. En met zijn, met zijn, met zijn honden. Doet hij ook met mensen. Geweldig. Uh, nou dat is Zadik. Dat men noemt. Dat, uh, weet je, dat, noemt men, dat is rechtvaardig. Maar het is absoluut iets anders. Rechtvaardig is hij die dan ontvangt van Weima. Dat verborgen ligt maar het is verborgen, dat blijft verborgen, dat, van de letter T, en daarom zegt hij tegen haar, dat het blijft verborgen, verbo ver ver verborgen. en dan zegt, zie je wat je zegt, dat, uh, uh, en dat komt, zegt hij dan, in, de inwendige, in het wendige, inwendige gedeelte, van je soort van Zerentien, dat ligt van boven, en dat komt, uh, en dat is het licht, dat is het le de letter TET. En de letter TET is het begin van, de van het woord tof, goede. Deinig? Dus in die tzadi daar schijnt in het verborgene de letter TET. En dat is wat de hele discussie van de schepper en de letter TET. Dat zij dacht, nou, de klipot gaan aan mij niet aanzuigen. Nou, dan is het goed door mij de wereld te scheppen. Maar de schepper zegt, nee, Jij bent op de plaats van Yima, daar ben je oké, okay, daar ben je wel. Uh, maar als je, als je gaat stralen naar de on naar de wereld, naar deze wereld, want wat de schepper heeft geschapen. Yima, Nee, Yima zijn, zijn, zijn ook van hem, maar dat is niet dat is een hogere wereld. Wat heeft de schepper geschapen? Ze je en maal goed. Deze wereld, wij noemen deze wereld natuurlijk hier, wat op buiten is. Maar dat is al uh, uitwerking van de ontvouwen van alle krachten. Maar de wereld lager, dus deze wereld is zeer een pinnenmaal goed. En daar zit dat verborgen licht, zit verborgen van die lettertijd. Nou zegt hij, nou als het verborgen is, dan kan je door, daarmee geen wereld scheppen. Dat was de, dat was de, door hen. En nog even, misschien uh, eentje. De, de toe toe, to weg. Satim, want jouw goedheid is verborgen, is verstopt, zegt hij. 29, begon binnen jou. wit sapun begon be weg en is verborgen binnen jou. We goeden, enzovoort. So Hoe il we gaan is, uh, begon weg, aangezien dat, li dat uh, verbor uh, verborgen is binnen jou, binnen jou, 30, letbaar Let bij Gulka, lalmada Dan is er geen deel van dat licht. Is geen deel in, in deze wereld. En deze wereld is zeer aan en maal goed. Dat moet onthuld worden. De schepper wilde deze wereld, dat, het on, dat licht moest onthuld worden. En dit licht blijft verborgen. Dan kan ik naar jou, door jou de wereld niet scheppen. De, de Anna, waar je 31 de de glimmen waren. Dat jij, dat ik, dus ik ga dus door jouw wereld, uh, ik ga dat, dat licht kan ik niet gebruiken voor deze wereld, welke ik wil wenste, welke ik wens te scheppen. 31 na de koma. Ella, we allemaal de ate. maar in de wereld, to, to come, zeg je dat? In de, to, in de toekomstige wereld, zegt hij, uh, maar, to, maar jouw licht ga ik alleen maar gebruiken voor de toekomstige wereld. En de toekomstige wereld, mijn vrienden, wat is de toekomstige wereld? Dat is niet wat, my, wat, wat men verwacht. Wat men verwacht, wat mijn broeders ook denken. De toekomstige wereld is ergens buiten, ergens, ergens in de ruimte. De toekomstige wereld is een toestand van de binnen. Wanneer de mens zichzelf opwekt en op, op, op, oplaat uh, werken zichzelf. Door zijn goede daden. En die komt tot het ervaren van Abba en Ima. Dan ervaart die ook de toekomstige wereld. Duidelijk? Het is niet de plaats ergens in de ruimte, mijn vrienden. Weet je? Zij denken, men denkt ook dat ik doe goede zaken. Dan ik goede zaken hier, met, goed, goed mee hier op aarde. Dan kom ik dan in de toekomstige wereld. De toekomstige wereld is een toestand. De aarde is hier en blijft, tot de, tot, blijft zo als het is. Ja, tot de gmartikon, tot de uiteindelijke correctie. Wat daarna zal zijn, moeten, moeten we niet ons bezighouden. Dan, dat is alleen maar, wordt onthuld teta aan voor iemand die al klaar is hier op aarde. Die krijgt dan van boven. niemand kan, niemand leert dit, kunnen we niet leren. Deel, maar, iemand die aan zichzelf zodanig werd, die gaat bekleiden abouima, ja, de die hogere, dat is de hogere wereld, die die komt tot de toekomstige wereld. En niet iets dan al die, die verhalen, dat allemaal, dat naïeve... Ik okay, begrijp dat dit allemaal nodig is. Maar begrijp dat aboeïma, die zichzelf opwerkt, dat die dan kan bekleiden en omhullen aboeïma, in zichzelf ervaren die uh, aboeïma, uh, die verkrijgt dat de toekomstige wereld. Waarom? Die kan dan zivouk doen, permanent... In met de schepper omgaan. Waarom? Zeerampien en maalgoed. Iedereen van ons draagt ook in zichzelf zeerampien en maalgoed. Ja? En als dan zeerampien gaat bekleed, eh, omhullen, aba, en mijn bnoekwa, eh, mijn gaat omhullen, ima. En zij, aba ima, die verblijven altijd in permanente eh, zwoek, in permanente samensmelting. Dan ga ik ook precies hetzelfde ervaren, zoals so, de grote kabbalisten, die konden ook hier op aarde al, wanneer ze klaar waren, permanent voelen zichzelf net of zij leven al in de toekomstige wereld. Natuurlijk, dat zit wel van beneden iets wat nog, als het ware, hangt, uh, dat het natuurlijk uh, doet, als het ware, maar het hangt net als een, als het ware, als een stof der aarde, dat. <laughs> natuurlijk, het is, is voor je, ik zie wel dat mannen zitten hier die, natuurlijk te, te, te, te, te beven dat het zoals het zo gaat hangen. Als, bedoel ik bedoel de krachten, niet, ik uh, bedoel al het slechte. Alles wat, alles wat naar beneden valt, is niet meer, je kan alles in staat blijven te doen, maar het is niet meer, het licht van de heiligheid zal niet meer in je, onder jouw midden aanwezig zijn. Die ga je allemaal omhoog doen. En wat van beneden is... Het is ziet wel, ziet alles wat met je zeggen dat, maar het is iets anders dan dan duidelijk, alles omhoog komt. Dus dan zal dat licht gebruikt worden dat van de letter T. Alleen voor de toekomstige wereld. Dat zegt hij wel, maar niet voor de wereld die ik wil scheppen. Want de, de wereld wil scheppen. De schepper wilde scheppen wil welke wereld? De schepper, wie is de schepper? En wie, wie heeft die geschapen? Wie. De volgende fase, altijd, de, altijd, de hogere, altijd schep, één stapje onder hem. Wat is dan onder hem, onder de bina? Zeer en maal goed zon. Dat is wat de schepper heeft geschapen. We hebben dat. En de rest is gewoon, werd ontvouwen. En, en, oh, nog hebben we nog een paar, twee, twee of drie, uh, dat, uh, regeltjes en zijn we klaar. Klomar, dat wil zeggen, 31. Kivaan, 32, Anitsa nee, dat is niet goed. Hier moet het tsari. Dus het tweede woord moet in plaats van de dalet, moeten res zijn. Iedereen ziet het? Tweede woord van de regel 32. Daar moet het geen dalet zijn. Dat is wel zo verkeerd gescand. Maar res moet het zijn. 32. Shaani tsari. Kivan shaani tsari. Le Otach. Mehareshaim. Aangezien ik. Moet jou, dus de letter, de letter uh, T, zegt hij, aangezien ik moet jou uh, verbergen, verstoppen van de boosdoeners, ja, want de boosdoeners, de boosdoeners die, die zouden het licht opvreten, die zouden het licht uh, aan de onreine krachten uh, uh, gebruiken, aanwenden. Wanneer de, de linker kolom linker, de, de eerste regel, wanneer roya roeien, lekker en jij bent alleen maar geschikt voor de tzadikim, voor de rechtvaardige, die geschikt zijn om jou om, om, om te ontvangen van de wereld, van de toekomstige wereld. Wie zijn dat? Die we hebben we het verteld al, ja? die, tot Bina en Bina en tot Abu kunnen opstegen naar hun in hun werk. Harai, she'einlag, gelek, letaken et haolam Daarom, jij hebt geen aandeel in, het, in de correctie van deze wereld, zegt hij tegen die letter lettertijd. Letter, want alleen maar tzadikim, alleen rechtvaardigen kunnen, kunnen jou ervaren. En niet een Jan en allemaal. En, en de schepper wilde graag dat ook Jan en allemaal... Ook David and Jan and allemaal. Ja, yeah, David? Ja. Dat iedereen moestet wel dat we niet alleen maar alleen maar tsadikim. David? Misshomm, shayesh b'achak, uh, isalek lechidsonim anhezin injau is het uh, aanzuigen van de buitenstanders. David? Yeah, Want zij is van binnen en zijrandin is uiterlijke kant, en zijrandin kan wel. Dus hier kan wel een zekere aangreep, aan, hoe zeg het, aanzuiging van klipot zijn. En daarom kan je niet naar buiten komen. Duidelijk? Dus stel dat die tijd aan iedere gegeven zou worden, dan zouden de schurken, als het ware, hè, de, de boosdoenders, die zouden dan het licht gebruiken om nog meer miljarden te verdienen. Of nog meer iets anders. Dus voor allerlei, allerlei andere dingen die dan. Waar de schepper niet de wereld zou willen scheppen. Dat was hem.